Goedemorgen, vanmorgen gaan we een uh, psalm lezen met elkaar en um, zoals gezegd deze maand gaat het over intimiteit met Jezus, verbonden zijn met hem. Uh, we lezen straks uh, eigenlijk door de hele uh, preek heen psalm 139, maar in drie stukjes. Je zou hem eigenlijk namelijk ook in drie delen kunnen opdelen. Eigenlijk zijn er uh, zou je kunnen zeggen, elf alinea's. van En elke alinea heeft ongeveer vier zinnetjes. Nou, straks lezen we de eerste acht alinea's met elkaar. En dan de laatste twee en dan nog weer het laatste stukje. We gaan daar uh, doorheen. En eerst leest Annemieke met ons Psalm 139, vers 1 tot 18. U kent mij. U doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg? Of rust ik uit? U merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong. Of U Heer kent het ten volle. U omsluit mij. Van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Wonderlijk, zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? Hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel, u tref ik daar. Dan lag ik neer in het dodenrijk, u bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van het dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. Al zei ik, laat het duister mij opslokken, het licht om me heen veranderen in nacht, ook dan zou het duister voor u niet donker zijn. De nacht zou oplichten als de dag. Het duister helder zijn als het licht. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaggelijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgenen gemaakt werd... Kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Ik heb tot 18, tot uh, 16. Een uh, heel opvallend uh, gegeven is in dit stukje, vind ik. Um, is dat God eigenlijk tot, alle, tot in alle details uh, die David, David die dit geschreven heeft, dat hij hem ziet. Als hij zit, als hij staat, dat um, hem niets ontgaat. Nou, David is een uh, koning, als koning van Israël. En uh, het is niet helemaal uh, duidelijk wanneer dit nou precies geschreven is. Het doet denk ik ook niet per se heel veel toe hoe het nou met zijn persoon zit in dit verhaal. Maar in ieder geval zie je bij hem heel erg een besef van God die hem steeds ziet. En ook overal. Hij zegt eigenlijk een soort retorische vragen van... ...hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? Hoe aan uw blikken ontkomen? Hij zegt hij ermee, dat kan eigenlijk niet. Nou, dat deed me denken in de voorbereiding aan het woord privacy. Want eigenlijk zou je misschien wel kunnen zeggen dat zijn privacy niet echt ja, beschermd wordt. Hij heeft het bewustzijn dat God hem uh, overal ziet... TV-programma's heb je geregeld waarin eh, mensen steeds in huizen met camera's gevolgd worden. Een hele tijd geleden had je Big Brother, later De Gouden Kooi. Ik zou er zelf nooit aan beginnen, denk ik, om in zo'n huis te moeten zitten en steeds met die camera's gevolgd eh, te worden. Maar daar heb je geen eh, privacy. Ik las ook een stukje over op NOS.nl dat ook op steeds meer scholen eh, camera's eh, verschijnen. En dan zijn er altijd privacy-experts die dan zeggen, uh, dit kan niet. Ik wil meer privacy, of daar eigenlijk tegen in opstand komen, of gewoon mensen op straat. Op internet is privacy ook een groot ding, dat je eigenlijk steeds wordt gevolgd. Vroeger was het misschien, big brother is watching you. Nu kom ik het zinnetje geregeld tegen, Google is watching you. Als je gebruik maakt van Google Maps, van de zoekmachine van Google en ook van YouTube... Dan zie je heel vaak advertenties op internet voorbij komen waar je net iets op hebt gezocht. En ik moet zeggen, ik vind het zelf eigenlijk niet zo'n probleem dat veel bekend is van je. Misschien jij wel. Het kan je in ieder geval een gevoel geven dat je steeds gezien wordt, bekeken wordt, dat je gevolgd wordt. En ik dacht, misschien is dat blauwe bolletje, die heb ik even meegenomen. Maar dat is, weet ik trouwens niet. Ik zag uh, de straatnaam, ik denk, dit is ergens in Frankrijk. Is dat blauwe bolletje daar misschien wel ergens een symbool van? Dat je overal wordt gevolgd? Dat ze, en wie dat dan ook maar precies zijn, weten waar je nu precies bent. Nou, in die psalm zegt David tegen God, de Heer die hij kent, zegt hij... Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? En hij noemt allemaal plekken waar hij eigenlijk gewoon nooit kan komen. Onbereikbare plekken. Hij zegt, al klom ik op naar de hemel. Ja, dat, dat kan natuurlijk niet. Daar zou ik u aantreffen. Al zou ik naar de zon gaan, ook daar zou u zijn. Het blauwe bolletje zou hem overal volgen. Kortom, hoe ver je ook gaat, of je nu straks weer naar je huis gaat in Meidrecht, Wilnis, Hoorn, waar dat ook maar is. Of je op vakantie gaat naar Friesland, Frankrijk, de maan. Of je je nu verstopt in het bos, op je kamer. God ziet je. Dat is het idee wat hier is. ...uit naar voren komt. En in die psalm gaat het over kennen. En ook over echt uh, grondig kennen. Er worden allemaal woorden gebruikt die gaan over kennen. En niet maar een klein beetje. Ik zat te denken, misschien wordt het wel nergens zo persoonlijk... ...als in dit stuk. Als je ziet hoe goed God mensen kent. En niet alleen op bijzondere momenten, maar ook in het alledaagse leven... Heer, u kent mij, u doorgrond mij, u weet het, als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten, ga ik op weg, rust ik uit, u merkt het op. Eigenlijk steeds, waar je ook maar bent, ziet God je. Nou, nu kun je verschillend reageren op zo'n idee, dat God je ziet, je kent. Uh, misschien zeg je van, het gaat inmiddels uh, flink tekeer, Dennis is dit er. Uh? En ook met het uh, scherm gaat het, uh, gaat het uh, flink, uh, en dat hebben jullie vorige week denk ik ook meegemaakt al. Maar zo'n idee dat God je overal ziet, dat kun je enerzijds van zeggen, nou dat, dat vind ik, uh, ik heb even twee uitersten, misschien zeg je van nou dat vind ik vreselijk benauwend. Een andere uiterste is dat je zegt van, nou dat vind ik eigenlijk heel fijn, geruststellend idee, dat God mij overal ziet, dat hij mij kent. Daar kun je verschillend op reageren. Eerst even dat uh, ik vind het benauwend. Het idee dat God je overal ziet, kan je benauwen misschien. En ik dacht, misschien heeft dat, zou dat te maken kunnen hebben als je daar iets van herkent. Helemaal of een klein beetje. Met het beeld van God wat je kan hebben als zijnde een politieagent. Dat hij als het ware een politieagent is. Eigenlijk iemand die fouten zit te registreren. Ik moest erbij aan denken aan China. Op een of andere manier vind ik China wel een interessant land. Ook omdat er zo ontzettend veel mensen wonen. Maar in China worden er ook steeds meer miljoenen camera's opgehangen. Om overal burgers te volgen waar ze zijn, wat ze doen, maar ook wat ze verkeerd doen. En dit is bij een heel druk kruispunt in China. Daar word je, um, als je door rood gaat, dan word je op dat grote scherm daar rechtsboven in de hoek gezet. Dan weet iedereen precies, oh ja, dat is uh, die figuur. Het was hier veel te druk. En wat er vervolgens ook gebeurd is, is dat het veel rustiger is geworden. Maar ik zat te denken, eigenlijk leven zij met een soort idee van iemand die ze steeds ziet. Maar dan is dat de staat, de Chinese overheid. Die ze eigenlijk in camera's, waardoor, waar ze door bekeken worden. Het lijkt mij niet echt een geruststellend idee dat je zo gecontroleerd steeds wordt. Nou, dat, als je dat idee hebt van God, een beetje dit van... Hij controleert je, registreert misschien ook wat, er, wat, wat fout gaat, steeds. Dan kan het, benauw, kan het een benauwend effect hebben op je. Kan ook anders. Misschien zeg je wel, ja, dat God mij ziet, mij kent. Ook in de diepste dingen, in al mijn gedachten, ook in al mijn gevoelens. Dat vind ik juist geruststellend. Dat vind ik juist een heel prettig idee. Dan gaan we gaan even naar een uh, lied luisteren van uh, Trentje Ooster, Ze heeft het gezongen. Huub Oosterhuis, haar vader, heeft dat geschreven. En ik vond het altijd wel een mooi liedje, maar ik vond het ook wel een beetje vaag. Ik dacht, waar gaat het nou eigenlijk precies over? En ik denk ook niet dat je het een christelijk lied uh, zou noemen zozeer... maar het is wel heel erg gebaseerd op die psalm. In het refrein zit straks, ken je mij? En dat is een verwijzing naar Heer, u doorgrond, u kent mij. En uh, Jarno, Susanne en Charles die gaan het spelen met ons. En wat wel aardig is om je te beseffen is dat, dat met dat je dat met het jij wat genoemd wordt in dat lied... dat daar God mee wordt bedoeld. Daar kun je God in horen en zien. Nou, laten we ernaar luisteren. Mooi. Als je dat nummer hoort... Zit er zitten ook heel veel uh, vragen eigenlijk in. En dat vind ik wel heel mooi. Um, eigenlijk ook wel een soort twijfel. Ik zie eigenlijk iemand naar boven staan, misschien wel ergens in de natuur, ken je mij, ken je mij echt beter dan ik mezelf ken en ik hoor ook wel een heel diep verlangen naar gekend zijn. Kan jij het hebben als niemand anders dat ik geen licht geef, dat ik niet warm ben, dat ik niet mooi ben, ben ik door jou zonder schaamte gezien? Ik was met deze psalm bezig deze week en ik heb die uh, psalm eerst een keertje gelezen en dan zie ik die uh, dichter, David, die zie ik dan eigenlijk voor me ergens zitten. En dit is een lied, een gebed naar God. En ik zag hem dat zingen en ik dacht, dat is mooi eigenlijk. Hoe hij dat ervaart, dat hij dat zo dichtbij kan ervaren. Ik merkte ook wel dat dat op een bepaalde afstand van me stond. Ervaar ik het zelf ook zo. Zo dichtbij, zo concreet ook, overal waar ik zit, overal waar ik sta... Ik dacht, volgens mij moet ik die psalm meezingen. Daar zijn ze ook voor bedoeld om ze mee te zingen. Ik ben het ook een paar keer hardop gaan lezen. En het ook naar God gaan zeggen. Ik richtte me op God en ik zei, sloot mijn ogen. En ik ging na elke zin eens mijn ogen dicht doen. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij. Mijn ogen dicht. En op die manier kwam het voor mij zo dichterbij. Dat dit waar is, drong het ook meer door. Het eerste wat ik ook dacht was, als dit waar is, is het eigenlijk zo mooi. Maar ik had het dus wel nodig om dat hardop te lezen. Om er ook meer bewust van te zijn. Want als je de Bijbel leest, dan is het heel duidelijk dat het waar is. Dat God mensen kent, persoonlijk kent. Dat hij jou ziet, dat hij ons kent. Maar misschien is het wel een ander verhaal om dat ook te ervaren. Om daar je bewust van te zijn. Zo... Zou ik het zelf in ieder geval zeggen. Jezus spreekt ook over de haren op je hoofd die zijn geteld. Heel concreet, heel dichtbij. Er worden altijd namen genoemd in de Bijbel. En Het gaat je ook een beetje de pet erboven. Dat vind ik ook leuk in die psalm. Dat heeft die man in die psalm, David, ook. Hij snapt het eigenlijk niet ook dat dat kan. Die film Bruce Almighty, dat al die gebeden naar God toe gaan. En dat je ook denkt, hoe kan hij dat allemaal verwerken? Dat gaat je begrip ergens te boven. Hij zegt het ook, wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven. Het is niet te hendelen in je hoofd. Nou, David die voelt zich uh, dus heel dicht bij God. Het zijn niet een soort uh, camera's, een negatief beeld van als God naar je kijkt. Hij heeft daar vertrouwdheid bij, geborgenheid. Hij weet zich gezien, er is iemand bij hem en dat beleeft hij. Heel diep. En dat is eigenlijk ook het hoofdstuk in deze psalm, dat kennen. Dat God je kent en je ziet. In het opwekkingslied, Heer u kent mij en u doorgrond mij. Misschien wel een bekend lied voor je. Heer u doorgrond. Nou, dat, ik ga het niet helemaal zingen, maar je kent hem vast. <lacht> ja, dat ben ik niet voor gemaakt om te zingen. Um, daar stopt het eigenlijk altijd hier, bij dit stukje in de psalm. maar ik wil het toch verder lezen, omdat die psalm breder is en ook langer. En ook best wel een stukje heftiger. En Annemieke, die zal het nu, dit is ook een momentje voor de kids om uh, terug te komen straks ongeveer. We lezen het nu verder, hoe dat, hoe dat verder gaat, die psalm. Dus we hebben eigenlijk acht blokjes gehad, vier zinnen, en nu lezen we het weer twee blokjes verder. God brengt de zon naar om. Weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten. Ze spreken kwaadaardig over u. Uw vijanden misbruiken uw naam. Zou ik niet haten wie u haten, heer? Niet verachten wie tegen u opstaan? Ik haat hen zoveel als ik haten kan. Ze zijn mijn vijand geworden. Tergrond mij, God, en ken mijn hart. Peil mij. Weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga. En leid mij over de weg die eeuwig is. Dat zijn direct de drie blokjes in totaal. Die eerste twee... Uh, dat is uh, mijn... Uh, ik had het anders moeten aangeven. Die eerste twee blokjes, daar in, zit best wel iets heel uh, heftigs. God brengt de zondaars om. Als je het ook meebleeft, dan denk je eigenlijk ook... van: Wat gebeurt hier nou ook opeens? Het is zo'n... Ja, je zou bijna zeggen, het wordt kapotgeslagen. Het is zo'n mooi, warm beeld. En opeens lees je dit. Over haat, woede, wat is er, wat is er gebeurd? En ik denk als je de Bijbel leest... dat het zo belangrijk is om altijd je af te vragen van... wat ervaren die hoofdpersoon nou, zeg maar... waar die, die schrijft, in welke tijd leefde die, wat gebeurde er toen? En als je dat stukje leest, dan heeft hij het over mensen die bloed vergieten. Nogal ingrijpend beeld... En het is ook een totaal ander beeld dan wat wij, denk ik, meemaken. Dan wat jij ziet. En ik hoop ook niet dat je het ooit gaat zien. Maar als je zoiets meemaakt. Wat hij meemaakte. Dan kun je je voorstellen. Als je het vanuit hem meemaakt. En juist ook het besef dat dat voor zijn ogen gebeurt. Maar ook het besef wat hij heeft van God. Die liefde is. Dat hij dat niet kan hebben. Dat hij dat onrecht vindt. Hij ziet... Moordenaars, afschuwelijke dingen. En hij ziet ook God, die vol liefde is. En daar zitten ook ingewikkelde vragen aan natuurlijk. Want als God alles ziet, hoe kunnen uh, dingen voorkomen die voorkomen? Moeilijke dingen, ook in de wereld, lijden. Daar gaan we later in de maand maart weer verder op door. Maar het is misschien vergelijkbaar met een soort rechtvaardige woede die je kunt ervaren als je je verdiept, bijvoorbeeld in hoe tijdens de Tweede Wereldoorlog ook mensen zijn afgeslacht. Het staat op een bepaalde manier denk ik ver van ons af, als je dat meemaakt wat dat met je zou doen. Ik proef er iets in van uit Gods liefde, dat hij dit onrecht niet aan kan. dat hij dat niet kan zien, dat hij het gevoel heeft, hier moet ingegrepen worden. En daarom een uitroep, ook wel naar God. God wil... U er iets aan doen. Toch lijkt het ook alsof hij weer een beetje terugschrikt. En dat is, dan, dat is dat laatste blokje eigenlijk, die laatste vier zinnen. Misschien kunnen we die nog een keertje even lezen. Grond, doorgrond mijn God en ken mijn hart. Peil mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij over de weg die eeuwig is. Nu heeft hij het ook over hemzelf. Hij wijst eigenlijk naar zich af. En nu gaat het weer over hemzelf. Alsof hij een beetje terugschrikt terug over anderen die onrecht doen. En nu zegt hij: uh, Misschien zitten anderen op een, op een verkeerde weg. Maar nu zegt hij: Doorgrond ook mij. Ken mijn hart. Zie of ik geen verkeerde weg ga. En leid mij over de weg die eeuwig is. Dat is eigenlijk een vraag. Heer, breng in mijn hart, in mijn gedachten, uw wegen. En stuur me ook bij als ik mis zit. Als ik op een verkeerde weg zit. En laat het me voelen, laat het me weten. help me om een andere richting op te slaan. Corrigeer me ook. Nou, samenvattend. Nou ja, die psalm gaat over hoe geweldig groot God is. In... Zoveel dingen, maar vooral in dat hij persoonlijk betrokken is en dat dat kan. Dat hij op een of andere manier op ieder mens persoonlijk betrokken kan zijn. En in Jezus, in de Heer, zie je die persoonlijke betrokkenheid ook. En dat hij komt, dat hij naar de aarde komt, voor jou, voor mij, om je te kennen, om dichtbij te komen. Jezus is dat gezicht van de Heer, die God, die, die straalt van liefde. En als je hier dichterbij wil komen, dan kun je je Hem ook voorstellen. Hij die om je heen is, die je doorziet met alles, die je gedachten kent, je hart kent, die je gewoon steeds ziet. Nu, maar ook als je naar je werk gaat, waar je mee heen gaat als je zit of als je staat... Hij die met je is en ook bij je blijft. In de moeilijke en in de mooie tijden. En hij wil ook toegang tot je om je bij te kunnen sturen. In het laatste stuk. Doorgrond me, ook als het niet klopt. Ik heb twee handreikingen voor je deze week. Als je hiermee aan de slag wil. Om je bewust te worden van die uh, aanwezigheid van God. Het eerste is wat je zou kunnen doen... Zoek eens dat nummer, eh, luisteren straks ook tijdens het avondmaal, zoek het nummer Wonderlijk op van Sela. Het nummer kun je meezingen, ook naar God toe, ook op jezelf betrokken. Kun je misschien juist ook wel eens op de fiets of lopend ergens luisteren, om je bewust te worden van die aanwezigheid van God. Of pak Psalm 139 er eens bij, zoek een plek op ergens in je huis en lees dat gewoon eens een paar keer door. Lees het rustig door. En dan komt het, denk ik, dichterbij. Tenminste, zo heb ik het ervaren en zo werkt het met de Bijbel. Als je het leest, dan komt het dichterbij. Laten we nu ook met elkaar uh, bidden. En ik bid ook die woorden van die psalm met een moment stil. Daarin kun je zelf iets tegen God zeggen. Laten we met elkaar uh, bidden.